De Nederlandse telers laten een Duits instituut onderzoek doen. Ze hopen zo aan te tonen dat er met Nederlandse komkommers niets mis is. De Duitse regering is bang dat het aantal besmettingen met de E. coli bacterie nog verder oploopt. In Duitsland zijn 14 mensen overleden na het eten van rauwe groenten. Zeker 300 mensen zijn ziek geworden. Minister Baar van Volksgezondheid zei dat er spijtig genoeg rekening moet worden gehouden met een stijgend aantal ziektegevallen. De infectiebron is nog steeds actief zei Baar.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 Radko Mladic gaat in beroep tegen de besluit om hem over te dragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. De afhandeling van het hoge beroep lijkt niet meer dan een formaliteit. De Servische regering zei eerder vandaag dat Mladic binnen enkele dagen naar Nederland wordt overgebracht. De precieze datum wordt vermoedelijk om veiligheidsredenen geheim gehouden. Zijn advocaat zegt dat de voormalige Bosnisch-Servische generaal te ziek is om terecht te staan. Mladic wordt onder meer verdacht van genocide in Srebrenica tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië.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 In Italië zijn acht hoge militairen aangekomen die niet meer loyaal zijn aan het regime van kolonel Gaddafi. Het zijn vijf generaals, twee kolonels en een major. Ze roepen alle militairen in Libië op het leger te verlaten en de opstandelingen te steunen. De afgelopen dagen hebben tientallen militairen Libië per boot verlaten. Een van de generaals zegt dat het Libische leger genocide pleegt en nog maar 20% van de kracht heeft die het voor de opstand had. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is in Tripoli aangekomen om met Gaddafi te praten over een vredesakkoord. Op het vliegveld werd hij onthaald door een fanfare en juichende kinderen. Het is de tweede poging van Zuma om een oplossing te vinden. De advocaat van PVV-leider Wilders, Moskovits, heeft gepleit voor volledige vrijspraak. Wilders wordt verdacht van haatzaaien, groepsbelediging en discriminatie. Het OM heeft al vrijspraak geëist. Volgens Moscoviets vertolkt Wilders geen onderbuikgevoelens, maar feiten. Dat er moslims zijn die zich door uitspraken van Wilders bedreigd voelen, was nooit zijn bedoeling, al dus De baas van de Aziatische voetbalbond, Mohammed bin Hamam, gaat in beroep tegen zijn schorsing. Bin Hamam wordt beschuldigd van omkoping. Hij had zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de FIFA en zou Caribische voetbalautoriteiten elk 40.000 40 dollar hebben betaald om op hem te stemmen. Vlak voor zijn schorsing trok Bin Hammam zich terug uit de verkiezing voor het FIFA-presidentschap. Hij gaat in beroep omdat hij vindt dat hij al wordt gestraft voordat hij schuldig is bevonden. Op een persconferentie zei FIFA-baas Blatter dat de voetbalwereld niet in een crisis zit. Er zijn hooggaard wat problemen, zei hij. Blatter ontweek vragen over Bin Hammam. Het faillissement van voetbalclub RBC lijkt een kwestie van tijd. De gemeenteraad van Roosendaal heeft vanavond voet bij stuk gehouden en is niet akkoord gegaan met het verzoek van de Eerste Divisie Club om 1 miljoen euro steun. Twee moties van de Vrije Liberale Partij om de club financieel te steunen haalden het niet. Vijf raadsleden stemden voor, 29 tegen en er was één onthouding. Het weer, enkele regen- en onweersbuien, vooral in de westelijke provincies. Morgen is bewolking en regenachtig, later opklaringen in het westen en zon. In het oosten blijft het nog lang bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen... Door het wordt niet warmer dan 16 graden. Vanaf woensdag rustig, droog en flinke periode met zon. In het weekend mogelijk zomers warm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 De oranje verenigingen daar hadden te weinig vrijwilligers om alle festiviteiten door te laten gaan, dus hebben ze tientallen polen ingehuurd. Het CDA vindt het maar niks. Koninginnedag moet door vrijwilligers worden georganiseerd. Ik zou denken: mooier, Hollandser integreren kan haast niet. Oh, it's a Pleasant van de Kinks. Goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen op deze maandagavond. 14 doden, meer dan 1000 zieken. De EHEC-bacterie is verantwoordelijk, maar de verspreiding gaat vermoedelijk via de oogenschijnlijk onschuldige komkommer. We gaan het erover hebben met Taco Weidtses, zelfstandig adviseur en controleur van voedselveiligheid. De Zuid-Afrikaanse leider Zuma is op bezoek bij de Libische leider Gaddafi. Zou het hem lukken zijn oude vriend Muammar over te halen om de oorlog in zijn land te stoppen? En wat heeft Souma erbij te winnen of te verliezen? Over bemiddelen op het Afrikaanse continent... praten we met twee mannen ter plekke. Hans-Jaap Medessen van de Wereldomroep in Libië... en onze Afrika-correspondent Kees Broeren. En het fenomeen Vela Kuti. Hij is al meer dan tien jaar dood, maar zijn muziek... en zijn politiek activisme leven voort. Binnenkort zelfs in een musical. Wie was Fela Kuti? We horen het van Gerbert van der A, journalist en Afrika-kenner en een saxofonist die zich door Feracuti laat inspireren, Pieter van Ekster. En vanavond hebben we bij dit alles een muzikale omlijsting... van Evie de Visser, hier live in de studio. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 30 mei. Nou, deze plant hangen bijvoorbeeld vier kerkommers aan. Ja, morgen hebben we er gewoon weer uh, 40.000, 50 50.000 misschien wel. En die hebben op het moment nog geen baas. Want bijna niemand eet meer komkommer door de uitbraak van de EHEC-bacterie. In Duitsland, ik zei het al, zijn al 14 doden. In steeds meer ziekenhuizen worden ernstig zieke patiënten opgenomen. Tot nog toe zijn er twee overleden, maar ik vrees uh, dat het uh, niet bij die twee blijft. Ook in Nederland zijn mensen ziek. In de cases have been en het is thought dat een infective batch may well have been heeft there. En juist dat vermoeden nekt de Nederlandse komkommer -telers. Normaal zouden we deze week een omzetmodel van 200.000 euro tot 250.000 euro. En als het misschien nu 20.000 of 30.000 euro is, zal het, eh, dan zal, zal het leuk zijn. Staatssecretaris Bleker gaat de komkommerboeren helpen, al heeft dat een grens. Als mensen tegen mij zeggen, maar ik eet voorlopig even geen komkommer, dan kom ik als overheid niet met het opgeven: vingertje, maar u zult komkommers eten. Komkommers voor 50 cent of met een bordje erbij dat ze veilig zijn, niets helpt. In heel Europa blijft de komkommer liggen. Ik heb even geduurd, maar ik ga er toch geen Ik ging een slaatje maken, maar ja, het zijn genoeg andere groenten. De vestiging van de IKEA in Son is eerder deze avond ontruimd na een ontploffing. Verslaggever Mark van Dam is in Son. Mark, wat heb je daar aangetroffen? Nou, wat je op dit moment uh, nog steeds uh, ziet bij de IKEA in uh, Eindhoven, uh, op het uh, industrieterrein vlakbij Son. Een hele grote vestiging uh, waar uh, gebouwd wordt en waar het uh, terrein uh, voor de vestiging nu helemaal uh, vol staat met uh, voertuigen van de hulpdiensten. Belangrijke rollen is weggelegd voor de explosieve opruimingsdienst. Uh, die zijn nog altijd uh, met een onderzoek bezig. En we hoorden zojuist ook nog een uh, klein plofje. Uh, niet erg hard hoor, niet erg uh, gevaarlijk ook, maar dat was uh, toch dat de explosieve opruimingsdienst uh, toch nog gecontroleerd iets tot ontploffing heeft gebracht wat ze niet helemaal vertrouwen. Ja, en is al enigszins duidelijk wat er precies is ontploft? Nee, er is een explosief, uh, dat is de letterlijke benaming die hier steeds gebruikt wordt, een explosief is ontploft in een prullenbak vlak voor de ingang van de IKEA... Uh, dat is uh, niet uh, uh, gedaan door de hulpdiensten, uh, die, die ontploffing is geweest. En die is gemeld aan uh, de meldkamer van de politie. Die is daarna te plaats gegaan, Het was om half acht, uh, die ontploffing. <tie> en om half negen is besloten om uh, de vestiging van Ikea te ontruimen. Het was niet uh, heel erg druk in de winkel, dus dat ging vrij vlot. Mm. Het gekke is dat er vanavond ook in België een ontploffing bij de Ikea in Gent is geweest. Ja, daar is een, een wekker uh, uh, ontploft. Een wekker die volgens Ikea niet in het assortiment zit. Dus dat is toch een wekker ja, die, die daar kennelijk door anderen geplaatst is. Uh, die is ook ontploft. Uh, dus op twee plekken vanavond uh, een ontploffing bij Ikea. En dan ga je natuurlijk vragen naar het uh, verband daartussen. Uiteraard. Ja als, we dat wisten. ja, als we dat wisten. Wat ik wel weet, en ik, uh, ik zeg niet dat daar ook maar enig verband is, maar uh, Ikea heeft eerder in 2002... ...te maken gehad met pogingen tot afpersing. En toen is er ook gedreigd met, met bommen. Zijn er zijn ook bommetjes afgegaan, daar zijn mensen voor veroordeeld. IKEA was destijds bereid om daar 250.000 euro voor te betalen... ...dat dat op zou houden. Ja, of dit zo'n geval is, dat kunnen we uiteraard nog niet zeggen. Goed, dank je voor nu, Mark van Dam. Als kleine kinderen rollen ze over straat. Viva-paas Sepp Blatter en twee bestuursleden van de Wereldvoetbalbond... Twee bestuurders worden verdacht van omkoping en Blatter zou dat weten. FIFA as the Blatter weer spreekt de aantijgingen van een crisis bij de FIFA is geen sprake. Crisis? What is a crisis? We are not in a crisis. We are only in some difficulties. Tja, de twee dissidenten zijn geschorst en Blatter is nu als enige herkiesbaar voor het voorzitterschap. Eindgoed al goed. The Congress will show. Deze uniteit zal deze solidariteit en de problemen die er zijn, als er een in het Congres Een opmerkelijk pleidooi van de advocaat van Geert Wilders, Bram Moscovic, voelt zich gesteund door het Openbaar Ministerie. Ik sta voor de ruïnes van mijn wereldbeeld. Want uiteindelijk heeft de heer Wilders en heb ik als raadsman van meneer Wilders vooral steun aan de aanklagers gehad in een strafzaak die ook overigens absurdische trekken kent. Moskovic pleitte vandaag voor vrijspraak en riep op Wilders niet de mond te snoeren omwille van de democratie. Een ander proces, proces dat tegen Radko Mladic zou diens dood kunnen betekenen, dat zegt de advocaat van de oud-generaal Mladic, is volgens zijn verdediging veel te ziek om naar het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag te worden gebracht. His physical condition is alarming. I request that he be given another independent medical examination, not one by prison doctors. De aanklager erkent dat Mladic ziek is, maar dit lijkt hem vooral een vertragingstactiek. Oni verlo prisban čovjek sa nama diskutuje, komunicira, ima neke zdravstvene probleme koji jesu svakako za to da se de mobiele telefoon rukt op in klaslokalen en is daar volop in gebruik. Maar iedereen, als je om je heen kijkt, zie iedereen wel met uh, BlackBerry op zijn schoot of onder de tafel of zo. Leraren weten vaak nauwelijks wat leerlingen allemaal kunnen met hun telefoon. Dat is een bepaalde naïviteit waar we, waar we mee worstelen. En, en die echt schadelijk kan zijn zeg maar, voor de veiligheid en voor de kwaliteit van het onderwijs. Dus daar moet wel iets aan gebeuren. Ze kunnen daardoor gepest worden met filmpjes op het internet. Jongens, we zitten hier om serieus te werken. Niet om een beetje te kloppen. Dus die kloon kan wegblijven. En scholen hebben last van bundels waarmee onbeperkt gebeld en ge-smsd kan worden. Je gaat niet de hele dag zitten sms'en als je dat beltgoed gewoon niet hebt. En nu is het gratis. Bedankt uh, meneer en mevrouw Blackberry. Dat was Nieuws vandaag op Radio en TV. Zou je het niet nog man? Dan draag je nou het team doorwassen. Dat is nog eens een goede afsluiting. En heeft mijn collega met de ingewikkelde maar mooie achternaam... Juri Stubenitski de kranten voor ons gelezen. Dat klopt. Om te beginnen de Telegraaf. Uh, die schrijft dat het snijden in persoonsgebonden budgetten in de zorg... heel erg verkeerd valt in de Tweede Kamer. In de krant staat dat de PvdA en de SP een spoeddebat willen... over de zelfzorgbudgetten. Ze willen er alles aan doen om het kabinet terug te fluiten. Volgens trouw maakt het kabinet morgen bekend... dat het overgaat op de zwaarste bezuinigingsvariant... Dat van de huidige 130.000 mensen met een pgb... er nog maar 13.000 hun persoonlijke budget zullen behouden. Dat zijn mensen die langdurig en permanent intensieve zorg nodig hebben. Nederland zet zijn belangen en aanzien in het buitenland op het spel... met de sluiting van negen ambassades, dat zeggen diplomaten in de Volkskrant. Het zal leiden tot minder inkomsten voor Nederland... door de negatieve impact op de handelsrelaties. En het wordt ook een stuk moeilijker om mooie posities bij de G20... het IMF en de Wereldbank te verwerven. Dat zegt oud-minister Jan Pronk, die vreest voor schade voor Nederland. Hij zegt dat zijn buitenlandse collega's met opgetrokken wenkbrauwen... reageren op het nieuws dat ambassades worden gesloten. FNV-bondgenoten is woedend op koffie- en theeproducent Sarah Lee. In het FD staat dat topman Benning een miljoenenbonus opstrijkt voor het splitsen van het concern in een Amerikaanse vleestak en een Europese dranktak met Douwe Egberts en Pickwick. FNV-bondgenoten vindt dat Nederlandse werknemers opdraaien voor de bonus van Benning van bijna 6 miljoen euro. Want Sarah Lee wil dat werknemers 15% van hun arbeidsvoorwaarden inleveren. Het voedingsconcern wil de werkweek verlengen van 36 naar 40 uur. FNV-bondgenoot is verbolgen. De miljoenen van Benning komen neer op het salaris... van 400 mensen van Sarah Lee in Nederland, al dus een woordvoerder. De droogte eist volgens Spits zijn eerste slachtoffers. De vlasoogst, dat is de basis voor linnen... en de graszaa'toogst zijn grotendeels verloren. Ook de uien lopen gevaar om te verdrogen, zegt LTO Nederland. Ook is er kans dat er in het najaar geen witlof in de schappen ligt. Het moet nu gezaaid worden, maar de grond is erg droog... en de zaadjes hebben water nodig. Als het niet snel gaat regenen, hebben we niets meer. Dat geldt ook voor winterpenen, zegt een akkerbouwer. En bij aardappelen treedt een groeiachterstand op, want ze kunnen zich niet meer volzuigen met water. De boeren moeten dus lijdzaam toezien en wachten op flink wat regen. De aardappeloogst in België is ook een slag toegebracht, schrijft het Nederlands Dagblad. Gisteren werd een proefveld van genetisch gemodificeerde aardappelen bij Gent vernield. Een groep van 400 actievoerders klom over hek en trok aardappelplanten uit de grond. De Wageningen Universiteit is er bezorgd over... want die is betrokken bij een groot onderzoek naar resistentie bij aardappelen. De afgelopen jaren waren er volgens de universiteit wel wat vernielingen in Nederland... maar niet op deze Belgische veldslagachtige schaal. Het is al een tijdje ingevoerd. Het nieuwe pinnen niet meer de magneetstrip, door het apparaat halen... maar de chip van de kaart erin steken en dan pinnen. Klinkt makkelijk, maar volgens het AD... vergeten klanten vaak hun pas uit het apparaat te halen. En om te vergeten dat mensen hun pas vergeten... om te voorkomen dat mensen hun pas vergeten... Sorry, klinkt er een piepje uit het apparaat als hij er te lang in blijft. En volgens het AD helpt het dus niet genoeg... en komen winkels en de fabrikant binnenkort met meer maatregelen. Morgen is het anti-rookdag, maar het doel van de dag lijkt verder weg dan ooit. Volgens de pers groeit het aantal rokers nog steeds... ondanks alle inspanningen om mensen te laten stoppen. Het aantal rokers stijgt vooral in opkomende economieën, zoals Indonesië. kwart van de rokers woont in zo'n land. Tabaksfirma's maken er dankbaar gebruik van de gebrekkige marketingwetgeving. De vier grootste sigarettenmerken zagen hun winst vorig jaar met 1 miljard euro toenemen... Het ziet er dus naar uit dat de anti-rooklobby nog flink campagne moet voeren... voor de anti-rookdag in opkomende landen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in ja. de ochtendbladen. En ik zei het al aan het begin, we hebben een muzikale omplijsting... live hier in de studio, Eefje de Visser.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 Als je we over overwegen tussen weilanden door, ik was als vergeten hoe je was. Gewoon hoe je was. En de stad kwam steeds dichterbij. We zouden eten in een rustig restaurant. En dan namen we de tijd om te praten om alles eens uit te spreken. We zijn net twee volwassenen zo samen gezellig uit eten. En ik luister aan. Ik zeg ik zie dat je Misschien ook aan afgeschrokken. Je hebt me aangekeken, en misschien haar weg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk. Ik was voorzichtig. Maar in het echt spuw ik tamme poeder. Verleid op als ik aan je denk. Het blijft een feest, live muziek in de studio. Eefje de Visser met het nummer afdwaalt. En Ik moet er even bij zeggen, je was niet alleen, dat heeft de oplettende luisteraar ook gehoord. Wie heb je bij je? Jelte Heringa, die speelt toetsen. Nou, we gaan straks nog even met jullie verder genieten. Het is een beetje vroeg in het seizoen, maar de komkommers beheersen nu al het nieuws. En al helemaal niet op een lollige manier. Veertien mensen zijn al overleden, u hoorde het al eerder in de uitzending, in Duitsland. En 1200 mensen zijn besmet. En mogelijk, dat is het laatste nieuws, zijn er in Nederland ook drie gevallen van EHEC-besmetting, vermoedelijk allemaal via komkommers. Dit lijkt niet meer op een incident. Goedenavond, Taco Wijtses. Hele goede avond. Goedenavond. Meneer Wijtses, u heeft een testlaboratorium. Hoeveel komkommers test u normaal gesproken? Nou, normaal gesproken komen er niet zo heel veel komkommers naar ons toe. Uh, het is natuurlijk een, uh, een product wat uh, wel regelmatig getest moet worden. Maar je merkt dat uh, er op dit moment aanmerkelijk meer komkommers langskomen dan, uh, dan normaal gesproken. En is het gesproken. het verschil tussen drie per maand en 300 per maand? Daar ongeveer wel, uh, ja, dat klopt ongeveer wel, ja. ja. Um, ik heb hier helemaal geen verstand van, misschien kunt u ons even meenemen. Hoe ziet zo'n test eruit? Nou, normaal gesproken, uh, en zeker in een geval... wanneer je uh, gaat praten over ziekteverwekkende kiemen... In dit geval praten we natuurlijk over een zwaar pathogeen... een zwaar ziekteverkende kiem, E. coli O104. Een hele aparte variant. Dat is E-hek. E. e. coli O104. Er zijn een hele hoop E. coli bacteriën mm -hmm. uh, een groot aantal. Uh, de meest voorkomende is de O157-bacterie. En daar kijken we eigenlijk regelmatig naar. Dat is een micro-organisme waar mensen uh, terecht bang voor zijn. is uh, regelmatig teruggevonden op producten zoals filet-amerikanen... Uh, uh, en dat soort zaken... En op het moment dat je rauwe producten eet, waar die kiem op aanwezig is... dan kan je daar heel erg ziek van worden. In dezelfde mate als nu met deze ehek waar wij het nu over hebben? Ja, dat klopt, dat is in dezelfde mate. Uh, alleen de ehek waar we het op dit moment over hebben... is een hele aparte, uh, een O104... En dat is een kiem die we eigenlijk niet zo heel erg vaak zien. Het is uh, best een verrassing dat deze kiem opduikt... in plaats van uh, de, no de normale uh, O157-kiem. Daar, daar wil ik straks nog meer over, hoor. maar nog even terug naar de test. Hoe ja. gaat dat in zijn werk? Nou, Je pakt uh, een komkommer, daar snij je 25 gram van af. En, uh, met schil? Met schil. En de uh -huh. hele komkommer, daar pak je 25 gram van. En dat uh, brengen wij in een medium en een groeimedium waar die bacterie zich fantastisch in voelt. Moet je zich voorstellen, dan maak je eigenlijk het summum voor het micro-organisme... daar groeit hij helemaal als een wilde. Een soort sauna. Ja, een soort sauna. Lekker warm, heel veel suiker, heel veel eiwit... heel veel koolhydraten, al de dingen die hij nodig heeft om lekker te kunnen groeien. Alleen plagen we hem wel een beetje, want van die E. coli 104 is bekend... dat hij kan groeien in aanwezigheid van antibiotica. Daarom worden mensen er ziek van en is het ook heel erg lastig te bestrijden bij mensen. Zodra mensen er ziek van worden werken antibiotica eigenlijk niet zo goed. Wat we gedaan hebben in dat fantastische mediumforum, daar hebben we een antibioticum ingebracht. Een antibioticum wat normaal gesproken bacteriën zou moeten remmen. Een hele hoop bacteriën kunnen daar niet tegen. Die E. coli O104 en O157, en zo zijn er een groot aantal, die kunnen daar wel tegen. En die gaan groeien in dat medium. En vervolgens gaan we kijken of dat die in dat medium ook gifstoffen produceert. En van die gifstoffen, daar word je ziek van. En hoe lang duurt dit voordat je een definitief, definitieve uitslag hebt... dat je zeker weet dat je met deze jongens te maken hebt? Ja, heel zeker weten. De O104 kunnen we niet detecteren aan zich. Dat is dus de hele groep waar je naar kijkt. En je gaat op zoek naar het gif wat hij gemaakt heeft. Maar de test op zich duurt tussen de 24 en de 48 uur. Maar u zegt, wij kunnen het niet detecteren? Niet direct. De O104-bacterie zelf is heel erg moeilijk te vinden. Maar wat we doen, is we gaan kijken of hij gifstoffen geproduceerd heeft. En als hij dat gedaan heeft, ja, dan heb je een ziekteverwekkende kiem te pakken. Ja. Waarbij de kans heel erg groot is, natuurlijk in dit geval, dat het om een O104 gaat. Maar eigenlijk is dat niet meer zo heel erg belangrijk. Hè? Als mensen ziek worden van komkommer of van producten, ja, dan heb je een probleem natuurlijk als levensmiddelenproducent. Ja, dat is, uh, dat is overduidelijk inderdaad. We zagen net uh, in het journaal die bergen komkommers die niet meer verscheept ja. of gekocht gaan worden. Waarom in, een, in godsnaam komkommers? Want als ik um, me probeer in te leven dat ik een bacterie zou zijn, dan vind ik het nogal een onherbergzaam iets om aan te hechten. Ja, dat vlees weet kan ik. ik me voorstellen, bijvoorbeeld rauw vlees ja. of wat dan ook, maar komkommer. Dat ben ik helemaal met u eens. Als je kijkt naar uh, de normale Habitat, de normale plek waar het micro-organisme voorkomt... dan is dat eigenlijk vlees, vleesachtige producten. Je ziet hem terug in water en in waterstromen. En daarom is het misschien ook wel niet zo heel erg raar... dat, hij zich terug, dat we hem terugvinden op die komkommer. Want water komt natuurlijk over, wordt natuurlijk over die komkommer uh -huh. heen gespoten. En het kan zijn dat hij daarin gezeten heeft. Het kan ook zijn dat hij in de meststoffen gezeten heeft... voor de komkommers, waarop die komkommers zijn gaan groeien. Het kan zelfs zo zijn dat hij in de zaadjes van de komkommer heeft gezeten... en al heel lang in die komkommer zit. Maar wat verklaart dan dat het nu tot zo'n gevaarlijke explosie leidt? Ja, als ze dat wisten. Maar is er iets gemuteerd in die bacterie? Is er iets veranderd? Ja, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. We weten dat dit soort ziekteverwekkende kiemen voorkomt. De O104 is voor onze verrassing. Dat is een micro-organisme die we helemaal niet hadden verwacht. O157 daarentegen kan op groente en fruit voorkomen. Nadeel is ook dat groente en fruit worden natuurlijk rauw gegeten. En op het moment mm -hmm. dat je dat rauw eet... normaal gesproken vlees verwarm je, verhit je. Net als uh, kip, hè, daar staat op dat je voorzichtig moet zijn. Ja. Daar kan salmonella in zitten. Nou, Op het moment dat je die salmonella doodmaakt... door uh, goed te verwarmen... Ja, raak je ook al die andere ziekteverwekkende kiemen kwijt. Ja. Dat is natuurlijk met sla en komkommer en tomaten en paprika heel anders. Um, waarom is het... Ik bedoel, met alle wetenschap die we nu hebben... en u schetst een paar mogelijkheden, misschien de zaadjes... misschien het water, misschien de meststoffen... waarom is het zo lastig om de bron te ontdekken? Ik begrijp het niet. Ja, dat, dat komt omdat... Uh, het kan zijn dat dat micro-organisme al verdwenen is uit de bron... en dat hij nog wel achtergebleven is op de komkommer. De incubatietijd om... Uh, om dat micro organismen daadwerkelijk mensen ziek te laten worden... duurt ook een bepaalde tijd. Het mm -hmm. is tussen de drie en de negen dagen. Dus de mensen hebben al drie tot negen dagen geleden die komkommer gegeten. Ja, ja. En daarvoor moet het gebeurd mm -hmm. zijn. Dus je praat al over twee weken, misschien wel drie weken ja. geleden. Heeft u bij al die testen die u de laatste tijd heeft gedaan... zijn er veel meer op komkommers. Heeft u die O104 al ontdekt hier in Nederland? We hebben wel ziekteverwekkende kiemen gevonden... maar niet in, uh, niet in Nederlandse producten tot dusver. U heeft ook buitenlandse producten getest? We hebben een aantal buitenlandse producten Duitse gehad. Producten. Ja, want we willen natuurlijk zeker weten dat we die O104 ook daadwerkelijk vinden. Mm -hmm. Dus we hebben een aantal producten daar vandaan laten komen. En daar vinden we inderdaad uh, ziekeverwekkende Uit welk land? Ja, Duitsland. En niet uit Spanje heeft u nog niet getest, want we dat we wordt geopperd. Nee, hebben we niet gehad. Dus dat het uh, relatief gezien op veel van de producten die u getest heeft? Nee, heel erg weinig. Ja. Maar ja, eentje is genoeg. Hè? Je hebt maar heel weinig van die kiemen nodig om ziek van te worden... Um, en in de Nederlandse producten die we tot dusver binnen hebben gehad... hebben we nog niks gevonden. Eet u zelf een komkommer deze ja. dagen? Ja. Gewoon wassen, handjes wassen? Goed wassen, goed uitkijken, schillen en gewoon lekker eten. Goed, hartelijk dank. Taco wijtjes voor uw bijdrage. Graag gedaan. Even de Visser, we mogen weer naar jullie gaan luisteren. Ja. Ga oh. je gang. Oké, okay, we gaan meteen. Dankjewel. Een beetje een donkere ondertoon proefde ik daar een beetje in. Ja, dat uh, kan je zo horen, ja. <laughs> ik moet zeggen, even, dat uh, heb ik gehoord uh, van mijn eindredacteur... het schijnt dat jij in de tijd dat je hier in de studio zat te wachten... een komkommer ongeschild hebt verorberd. Is dat waar? Ja, ja, dat klopt inderdaad, ja. Dus je hebt wel lef? Uh, ja, ik heb wel lef, denk ik, ja. Soms. In je werk zeker. Je schrijft, uh, zelf componeert, zingt, treedt op. Je hebt een plaat in eigen beheer uitgegeven. Wat komt er eerst bij jou, de tekst of de compositie? Uh, ik denk meestal wel de compositie. Ik ben ook in eerste instantie wel muzikant. En ik ben ook, ook vanuit het zingen gaan schrijven eigenlijk. En melodie is voor mij heel belangrijk. Dus alles, akkoorden en tekst, die vormt zich uiteindelijk naar die melodie. Komende maand sta je ook op de Hague Jazz Festival. Is dit nou jazz wat jij maakt? Nee, maar we hoorden net dat Ron Haas ook op het The Hague Jazz <laughs> Festival Jazz is een rekbaar begrip geworden. <laughs> Precies, dat is het. Ja. Ja. Twee jaar geleden heb je de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Daarna is het eigenlijk alleen maar berg gegaan met jou. Ja. Heb je nu het leven waar je van gedroomd hebt? Uh, ja, zeker. Ja, ik realiseer me wel heel erg dat uh, dit is wat ik... Ja, wat ik eigenlijk wel heel graag wilde altijd. En als het zo door blijft gaan, dan ben ik, ben ik eigenlijk al heel tevreden. Um, ik hoop natuurlijk dat er nog heel veel nieuwe leuke dingen aankomen. Maar uh, ja, ik ben wel heel gelukkig met wat ik doe nu. Goed zo. Dank je wel dat je er wilde zijn, even de Visser. Nee. Ook op het diplomatieke vlak wordt de druk op Gaddafi opgevoerd. Op dit moment is de Zuid-Afrikaanse president Zuma... voor een tweede bemiddelingspoging in Libië. Gaat hij erin slagen om Gaddafi te laten aftreden? Hans-Jaap Medessen van de Wereldomroep. Jij bent momenteel in Libië, in Benghazi, de stad van de opstandelingen. Heb je enig idee hoe de bespreking met Souma verlopen? Nee, op dit moment weet niemand dat eigenlijk. Uh, hier in Benghazi waren mensen erg benieuwd of hij überhaupt met uh, Gaddafi zou spreken. Want hier gaan vooral de verhalen dat Gaddafi al lang niet meer in Libië zou zijn. Dat is denk ik meer wishful thinking dan dat dat echt zo uh, is. Maar ja, het is maar de vraag wat, wat Souma kan bereiken... Uh, tot nu toe heeft het allemaal niet zoveel opgeleverd praten met Gaddafi. Ja, het is een tweede poging alweer inmiddels. Denk je dat hij met iets nieuws komt waardoor hij hem over zou kunnen halen? Nee, ik denk eerder eigenlijk dat hij met, met hardere eisen zal komen van een hardere vraag. Want uh, Waar de Afrikaanse Unie toen mee kwam was natuurlijk een, een oplossing... waar een beetje vaag geformuleerd werd dat in hey, een routekaart uh, werd gezegd... Van, ja, er moet gestreven worden naar politieke hervormingen... die een einde maken aan alle ellende in het land... Maar daar uh, werd niet bij gezegd dat Gaddafi moest aftreden. En dat is toch eigenlijk wel, uh, ja, wat, wat nu zo'n beetje de halve wereld van een eist, uh, tot en met Rusland uh, toe. En uh, ja, Zuma zal daar denk ik ook wel op wijzen. De vraag is of hij hem een uitweg kan bieden. Uh, maar uh, dat, dat, dus, uh, Gaddafi heeft zichzelf natuurlijk enorm klem gereden in zijn eigen land. En uh, het lijkt me ook niet een man die heel makkelijk tot een compromis uh, ja, te, te, te, te ...over te halen is. Dus misschien blijft het gewoon alleen maar een bezoek... ...waarbij uh, Zuma zijn gezicht wil laten zien... ...wat andere zaken wil regelen. Er liggen nog een paar gevoeligheden ook. Hè. Hier is in, uh, ten westen van Benghazi een Zuid-Afrikaanse journalist omgekomen... ...al veel eerder dan dat uh, iedereen dacht... want. Uh, er waren toen wat journalisten ook uh, meegenomen door troepen van Gaddafi naar uh, Tripoli. En Er werd gezegd van ja, die Zuid-Afrikaanse journalist, die leeft nog steeds. Nou, die bleek al lang al te zijn doodgeschoten door Gaddafi troepen. Dat was, was een heel pijnlijke situatie. En daar waren ze in Zuid-Afrika heel boos over. Ik ga eventjes uh, tussendoor naar Kees Broer, onze correspondent in Afrika. Kees, wat Hans Jaap net zegt over die gevoeligheden, over die journalist die dood bleek te zijn achteraf. Is dat het hoofdmotief voor Zuma om er te zijn? ...niet het hoofd moet doen. Dat is een motief dat erbij gekomen is... ...omdat inderdaad gebleken is dat uh, Anton Hammer, zoals het voor de graaf heette... ...al dood was, terwijl Libië nog steeds zei dat hij vrijgelaten zou worden... ...en dus in leven zou zijn. Uh, voor Jacob Zuma geldt meer. Hij is namens de Afrikaanse Unie afgevaardigd... Uh, ...als natuurlijk de president van het uh, economisch en politiek machtigste land... In uh, Afrika beneden de Sahara. En uh, hij moet succes boeken. Jacob Zuma moet laten zien dat hij niet alleen president van uh, Zuid-Afrika is, maar dat hij ook continentaal heel veel invloed en een belangrijke stem heeft. En dat is uh, bij zijn eerste bezoek, uh, als hij daar refereerde, dat absoluut niet gelukt. Uh, toen kwam hij om een het staakt-het-vuren uh, ja, te regelen tussen. Gaddafi en de rebellen. En de rebellen zeiden, nou, we willen best een staart te vuren... maar dan moet Gaddafi onmiddellijk vertrekken. En daarvan is natuurlijk tot de weder geen sprake geweest. En, en ja, hij gaat het opnieuw proberen. Hij probeert het ook in andere landen... omdat prestige, zeg maar wat toch zo groot is voor Zuid-Afrika... en dus ook voor de president Jacob Zuma zelf... om dat uh, te bewijzen. Maar het lijkt erop, zoals ook Hans Jaap al aangaf... dat dat opnieuw heel erg moeilijk zal worden. Maar moet ik dan begrijpen dat als het Zuma niet lukt, en daar lijkt alles op te wijzen, Gaddafi is niet echt een uh, soepele onderhandelaar, dat hij dan ook eigenlijk ernstig gezichtsverlies gaat leiden als dit mislukt? Ik denk uh, dat dat eigenlijk ook erg gecalculeerd is. Uh, hij heeft uh, weinig uh, nieuwe kaarten in Tetrawaai. Hij dringt opnieuw aan op een uh, staart het vuren op politieke hervormingen. Maar ja, wat is dat eigenlijk in een land als Libië, waar geen uh, normale politiek de afgelopen 40 jaar heeft gegolden. Uh, en dan op, op, op kleinere zaken als, als het, het, het humanitaire helpen van de mensen die in Libië in nood zijn gekomen. En dat alles om de Afrikaanse Unie een stem te geven. Maar eigenlijk is sinds het begin van het conflict in Libië in februari wel gebleken dat uh, dat conflict geregeld wordt door andere krachten dan de Afrikaanse Unie. En dus ook niet door een leidende macht binnen die Afrikaanse Unie als Zuid-Afrika. En dus ook niet door Jacob Zuma En dat hij dat... Dat betreft ook bijzonder weinig melk in de pad te brokkelen heeft op dit moment althans. Hebben zij eigenlijk een, een persoonlijke band? Zijn het oude vrienden? Kennen ze elkaar al lang? Ze kennen elkaar zeker lang. Uh, Gaddafi heeft natuurlijk uh, heel veel uh, opstandelingen ook in Afrika uh, gesteund en opgeleid. Bovendien is hij natuurlijk de afgelopen jaren voor de Afrikaanse Unie wel belangrijk geweest. Uh, niet voor Zuid-Afrika zelf, maar wel voor heel veel andere landen binnen Afrika. wie Gaddafi er toch in feite de geldschieter is geweest. En uh, ook op andere manieren heeft probeert, geprobeerd te laten zien dat uh, zijn Libië heel erg belangrijk is voor Afrika. Voor een... ...van Afrikaans doel wat Gaddafi, dat hij eerder eigenlijk ja, deksel op de neus had gekregen van de Arabische wereld. in Afrika heeft proberen te bewerkstelligen. Zuid-Afrika zelf is daar nooit echt een groot liefhebber van geweest. is nooit echt meegegaan in dat, wat de grootste voorstellen die Gaddafi de afgelopen jaren heeft gedaan in Afrika. Bijvoorbeeld één Afrikaanse munt, één Afrikaans leger, één Afrikaans parlement... Uh, maar nu ja, moet je toch als, als afgezond van die Afrikaanse Unie laten zien... nogmaals dat uh, Afrika ook een stem wil hebben in het conflict... en uh, mm -hmm. met iemand uh, als Gaddafi die voor Afrika belangrijk is geweest... proberen te spreken. Maar nogmaals, dat lukt ja. niet heel erg goed. Nee, dat is, uh, dat is duidelijk. Hans-Jaap, vandaag zei de NAVO-topman uh, Rasmussen... dat de militaire campagne van de NAVO in Libië succesvol verloopt. Hij zei het bewind van Muammar Gaddafi... Komt tot een einde. Heb jij dat gevoel ook als je in Benghazi rondloopt? Nou ja, de, hier is er altijd nog wel optimisme over hoe het verder zal gaan. En ja, je kunt je niet anders voorstellen dan natuurlijk dat dit over ja, enige tijd zal eindigen met het einde van Gaddafi, wat voor manier dan ook. Maar uh, ja, de, de vraag is hoe dat precies zal gaan. Ik zie de, de rebellen die hier aan het front staan, waar ik trouwens niet meer bij mag komen. Um, vanwege vage redenen eigenlijk, maar ik denk omdat er vooral ook nog wat westerse adviseurs rondlopen inmiddels. Um, ja, daar, daar zie ik ze niet oprukken, denk ik. Maar je moet je eerder gaan, uh, gaan denken dat zij moeten hopen op het ineenstorten van dat regime. En wat je ook al ziet, hè, dat, dat Gaddafi steeds meer getrouwen kwijtraakt, van de minister van de buitenlandse zaken tot, tot, tot ja, mensen uit het leger zijn vandaag weer in Italië, Mensen aan de media gepresenteerd: vijf generaals, twee kolonels, één major. En die ook de rest van het Libische leger oproepen om ermee te stoppen. En een van die mensen beweerde ook dat het Libische leger nog maar 20% van zijn originele kracht over heeft. Nou ja, dat op die manier zou moeten eindigen, denk ik. Het ineenstorten van het geheel. Uh, dat is de meest logische variant, denk ik. Ook diplomatieke bronnen met wie ik hier contact heb... die zeggen dat, uh, dat daar vooral op gegokt wordt... Dat, dat Gaddafi geofferd zal worden door de kring... bepaalde mensen in de kring rondom hem. En dan heb je dus mensen buiten zijn familie waarschijnlijk. Uh, maar ja, dat weet Gaddafi ook. Dus die mensen kan hij ook proberen te elimineren. Dus daar is het een, ja, een machtspel aan de gang... Dat uiteindelijk, uiteindelijk zal het allemaal in het nadeel van Gaddafi uitpakken. Alleen de termijn waarop weet niemand precies. Ja, Kees, uh, nog eventjes. Stel dat het zo maar lukt in de meest optimistische situatie, dan is er ongetwijfeld al nagedacht over waar je zo'n Gaddafi moet laten. Want die moet ergens heen. Ja, dan zou die inderdaad in bondschap uh, moeten gaan. Dat is natuurlijk met andere Afrikaanse leiders in het verleden vaak gebeurd. Uh, denk uh, aan uh, de. Vroeger militaire leider Mengistu Hailemariam in Ethiopië, die tot op de dag van vandaag in Zimbabwe zit. De ex-leider van Tjaat, zijn Habré, die in Senegal zit. Uh, er zijn ongetwijfeld landen die Gaddafi wel zo'n plek zouden willen geven, in ballingschap zouden willen laten komen. Maar of de broederleider, de gids van de Libische revolutie, daar zelf echt belangstelling voor heeft. Dat lijkt me een zeer vraag. We gaan het allemaal horen de komende tijd. Kees Broeren en Hans-Jaap Medussen, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone nearly died. Yeah. Someone just died. Yeah. Police, they come, army, they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. Uh, uh, seven minutes later, all don't cool down, brother. Police, don't go away. Army, don't disappear. Them Sorrow, tears, and blood Them regular trademark Them leave sorrow, tears, and blood Them regular trademark Them regular trademark Them regular trademark That is why hey Everybody run, run, run hey Everybody scatter, scatter hey Someone will nearly died hey Some people lost some bread Someone just die. Hey, yeah. Police, they come. I mean, they come. Hey, yeah. Confusion everywhere. Hey, yeah. uh, uh, seven minutes later, all don't go cool down, brother. Police, don't go away. I mean, don't disappear. Them live sorrow, tears, and blood. Them regular trade, Them live sorrow, tears, and blood. Them regular trade, ma. La, la, la, la. We we we we u hoorde Vela Kuti met sorrow tears and blood het Holland Festival presenteert de Broadway musical Vela... over het leven van de overleden Nigeriaanse muzikant... en politiek activist Vela Kuti. In de studio hier is Gerbert van der Haan. Hij is journalist, onder meer gespecialiseerd in West-Afrika... en hij zag Vela ooit met zijn eigen ogen optreden. Gerbert, voordat we over Vela de artiest gaan praten... eerst maar even de politieke kant van deze man. Hoe politiek actief was hij eigenlijk? Nou, Hij was vooral mu muzikant, maar op, op een gegeven moment werd zijn... Uh moeder uit het raam gegooid uh, tijdens een uh, inval door uh, het Nigeriaanse leger... Uh, in het huis waar hij dan woonde met zijn uh, familie. En uh, vanaf ja, zijn moeder overleed uh, later. En van vanaf die tijd is hij echt heel erg uh, fanatiek, uh, politiek geworden. En ook vooral heel erg anti-politiek. Dus uh, politici konden het in, in zijn ogen eigenlijk helemaal niks, niks goed doen. En waarom werd zijn moeder uit het raam gegooid? Ja, dat, dat, dat was een, la een lang verhaal. Um... <kliek> Nou, de, of laat ik het zo zeggen, wat heeft dat met politiek te maken? Want je zegt, hij nam het, hij had, daarna had hij een hekel aan de politiek. Wat, wat hadden die met ja, haar dood te maken? Nou, nou, um, hij, hij had, vlak daarvoor had hij een, een, een, een, een nieuwe se, uh, plaat uitgebracht. En uh, die heette uh, Zombie. En uh, Zombie ging uh, over uh, mannen, uh, mensen... Uh, die, uh, aap, nee, zombies. Naar mensen die eruit zagen als zombies. Maar... Uh, en, en daarmee bedoelde hij de, de Nigeriaanse militairen. Die, die noemde hij zombies. Mm -hmm. Dus dat waren beesten verkleed als mensen, zo moet ik het zeggen. En um, uh, daar werd het Nigeriaanse leger... Uh, dat uh, nog steeds eigenlijk de belangrijkste machtsfactor is in, in Nigeria... zo boos over dat ze dus inderdaad zijn, zijn, zijn huis uh, bin, binnenvielen... waar hij uh, met heel veel mensen woonde. En uh, ja, van het een kwam het ander... Dus zijn moeder werd uiteindelijk een slachtoffer ja, van wat ja, maar hij. Ja, dat, dat, had... werd, dat er schijnen duizend soldaten uh, schijnen er toen zijn, uh, zijn huis te zijn binnengevallen. En inderdaad met grof geweld de hele, hele tent uh, plat te hebben gebrand. En dat en, heeft uh, hij dus overleefd. Ja. Maar dat heeft hem gesterkt in zijn afkeer tegen de machthebbers in Nigeria, ja, Nigeria destijds. Ja, daarna werd, werd hij echt, uh, heeft hij zich ook verkiesbaar gesteld uh, om, om president te worden van uh, Nigeria. En toen werd hem verboden om, uh, om mee te doen. Dus uh, uiteindelijk is hij... Toen weer teruggegaan richting de muziek. Maar zijn teksten werden toen wel heel erg uh, ja, politiek uh, getint. En ook uh, werd de, de, de, de, de, de, de, de, de toenmalige president Obasanjo. En dan, daarna was er een. Uh, een oppositie-politicus nou, al die politici werden in zijn nummers werden die uh, beschimd. Mm -hmm. um, en en zijn moeder heeft hij toen ook nog in de lijkkist afgeleverd bij het paleis van de president. Uh, van ja, kijk eens wat er is gebeurd. Het is, dit is jouw schuld. Dus die, die doodskist kist werd gewoon echt neergezet voor, voor de deur. Een zeer provocatieve daad eigenlijk ja, zou je ja. kunnen zeggen. Um... Hoe breed gedragen was zijn uh, populariteit, om het maar zo te zeggen? Waren er veel mensen die zich konden vinden in zijn, in zijn teksten... met name vanwege dat activisme wat daar uitsprak. Ja, ja, ja dat, dat werd wel heel erg breed gedragen in, in Nigeria. Ja, vooral ook omdat ja, Nigeria gold in die tijd... als het meest corrupte land ter wereld. Later heeft het ook wel een aantal... To toen was er een organisatie die dat dan ging... Uh, statistieken daarvoor ging verzamelen. En toen heeft Nigeria ook wel tijdlang op één gestaan. Inmiddels zijn ze gedaald. Maar ja, de, de, alle Nigerianen zijn de, de, nog steeds... als je door Nigeria rondreist, dan is iedereen heel boos over de, de wijdverbreide corruptie. Dat het een heel rijk land is, met heel veel olie, rijkdommen en uh, ja, de, de gemiddelde Nigeriaan is net zo arm, arm als de andere Afrikaan. Dus, dus dat werd heel breed gedragen. Maar, uh, um, ja, kijk, veel had ook andere uitspattingen. Zo, zoals zijn grote liefde voor, uh, voor seks en voor zijn afkeer van de kerk en van de moskee. En ja, daar maakte hij zich niet echt po populair mee. Want uh, ja, hij gedroeg zich heel vaak als een beetje vunzige oude man. En, uh, <lacht> daar ja, dat... gaan we zo meteen zeker uitgebreid over praten. Maar we gaan eventjes nu naar. Pieter van Exter, Hij is saxofonist bij Jungle By Night. En die band is geïnspireerd door, uh, op Vela Kuti. Um, Pieter, was Jungle By Night er ooit gekomen als er geen Vela Kuti was geweest? Nou, dat is een hele goede vraag. Um, nou, naast Vela Kuti is het eigenlijk de hele Afrikaanse muziek. Maar uh, Vela Kuti is zeker een van de, de grootste inspiratiebronnen... En ik denk, misschien was Jungle Van Aytle wel geweest, maar niet in deze hoedanigheid. Hm. Kun je uh, je nog het moment herinneren, het eerste moment... dat je kennis maakte met Fela met zijn muziek? Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik me dat niet heel erg bewust meer kan herinneren. Um, maar uh, ja. Nou, de eerste keer, dat hoeft het niet misschien letterlijk de eerste keer te zijn... maar de eerste keer dat je dacht, wauw. Nou ja, toen, toen, toen, toen um, hij in de repetitieruimte opstond uh, voor de repetitie... en uh, een, een van, of de drummer, een plaat opzetten van hem. en uh, nou, Dat maakt toen zoveel indruk op me. Wat maakt hem... Het is altijd uh, ondankbaar om te praten over muziek. <kijkt> eigenlijk moet je het gewoon horen en het daarna nog erover hebben. Maar daar hebben we helaas niet genoeg tijd voor. Als je het moet omschrijven, wat maakt hem zo goed? Um, nou ja, eigenlijk dat zijn... Uh, hij heeft eigenlijk verschillende muziekstijlen samengebracht. Hij heeft... Uh, hij is heel erg geïnspireerd geweest door uh, juist westerse funk en heeft die eigenlijk gemengd uh, met highlife uit Ghana bijvoorbeeld en uh, ja, traditionele Nigeriaanse ritmes. En dat is eigenlijk wat wij, wat wij zo tof vinden aan, aan die muziek. We gaan even luisteren naar een fragment van jullie. Dat is dus ook het nummer Sorrow, Tears and Blood van Vela ja. Kuti, maar dan door jullie. Spelen jullie vaak nummers van hem? Um, nou, Sorrow, Tears and Blood spelen we. Uh, en die speelden we toen ook uh, met de hoofdrolspeler van de musical Vela. In, uh, bij de opening van het MC Theater. Dus die nu in Carré staat. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, Gentleman, ander nummer van hem. Jullie hebben ooit in Parijs met originele bandleden gespeeld, ja. heb ik me laten vertellen. Hoe ja. ging dat? Nou, dat was uh, ja, ongelooflijk. Uh, we waren daar uitgenodigd om daar te komen spelen. En toen uh, kwamen we eerst aan en toen uh, gingen we eten bij een van de vrouwen van Vela in, zijn rest in haar restaurant. En uh, daarna gingen we dus spelen. Maar we speelden dus eerst zelf, terwijl al die uh, mannen daar stonden te kijken. Uh, Wij waren toen heel erg zenuwachtig als. Uh, die originele bandleden van Vela Coet, ja, die waren dat, ja, kan ik me voorstellen. Blanke jongetjes uit Amsterdam uh, die net een jaar bezig waren. Zit... En, uh, maar ze vonden het ontzettend leuk en ze, ze zagen dat een soort van de revelatie van uh, de Afrobeat. Dat soort van als ze zegen kregen. <laughs> ja, ze voelden het wel. Wat is dat toch Afrobeat? Hoe zou je dat omschrijven? Ja, het, ik, ja, wat ik altijd zo mooi vind is dat het, uh, dat het heel, muzikaal heel erg spannend is, en tegelijkertijd uh, kan iedereen er naar luisteren. Gerbert, nog even terug naar jou. Je zei dat hij uh, dat ook wel een rare uitspatting had op het podium. Ja, nou, toen ik. Uh, bij de, ik heb één concert van hem gezien in 1996, een uh, jaar voor zijn dood. En, en toen. Toen, toen dacht ik al, toen, toen hij op het podium kwam... dat was diep in de nacht, nadat ik heel lang had moeten wachten... in Lagos, Nigeria, had hij zijn eigen nachtclub. En toen, toen kwam hij uiteindelijk op het podium... nadat eerst zijn zoon een voorprogramma had gedaan... en toen had hij een sigaret in zijn hand... en toen stond hij echt eerst vijf minuten lang alleen maar te hoesten. <lacht> <lacht> en, en, en, en die band die, die, die had al lang ingezet, en, maar hij begon maar niet met zingen. En ja, nou, uiteindelijk na een hele lange hoest, hoestbui begon hij te zingen... En toen kwam die uiteindelijk wel, wel op gang. En, en, en er was ook een... Een, een nummer uh, halverwege dat hij dat een aantal vrouwen het podium uh, op, uh, wenkte En dan ging hij dan uh, tegenaan staan uh, rijden. En dan, dan verdween zijn hand onder hun uh, rokken. dan Herbert, ik moet op het allerspannendste <laughs> moment moet ik stoppen. De eindtune loopt ja, al. Ik ja, moet hij je was heel funzig dus, wat ik net al zei. Ja. Dat, is duidelijk, dat is duidelijk. In ieder geval, Gerbert van der A. en Pieter van extra bedankt. Dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Weij. Heel graag tot dan. Fijne avond.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. En zo zagen wij elkaar nooit meer. Bij IT-staving weten we toevallig dat deze amateur een freelance topconsultant is. En dat hij toe is aan een uitdagend project. Hebt u tijdelijk behoefte aan een topconsultant? Good Thinking ITstaffing.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsheelparket.nl. Dit is Radio 1.